Het kabinet stuurt Patriot luchtafweersystemen naar Turkije... om het land te beschermen tegen mogelijke aanvallen uit Syrië. De operatie duurt een jaar en er doen maximaal 360 Nederlandse militairen aan mee. Minister van Defensie Hennis Plasgaard denkt dat er zo'n vijf tot zes weken voorbereidingstijd nodig is... en dat de Nederlanders dan in januari kunnen beginnen. Het sturen van de raketten kost 42 miljoen euro.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 Het weer vannacht droog en helder en het vriest dan overal. Boven de sneeuw zelfs streng. Morgenochtend eerst nog zon, smiddags bewolking. In het binnenland blijft het onder het vriespunt. S'avonds en s'nachts volgt een dooiaanval. Dit was het NOS Journaal. Tot en met 14 februari. China Light Rotterdam. 40 Chinese kunstenaars bouwden een magisch lichtspektakel in het park bij de Euromast. Tickets via ChinaLightRotterdam.nl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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En ik ga vanavond tot 8 uur praten met Nico Dijkshoren. Welkom, Nico. Welkom. En je bent hier. Vooral omdat je net hebt gepubliceerd Dijkshoren kijkt, kunst. Maar je zit hier een uur, dus we gaan ook je andere boeken... Ik heb er een aantal meegenomen, je hebt er al een heleboel meegenomen. Die gaan we ook allemaal ongetwijfeld ter sprake brengen. Zoals Nooit ziek geweest, ja. je roman van vorig jaar. De tranen van Kuift en Dolder, waarvan je net zei... dat is het boek dat voor mij eigenlijk bepaalde dat ik kan schrijven. Dat mag je straks nog uitleggen en dan hebben we hier ook nog... Dijkshoorn, met een citaat van P.F. Tomese, keiharde literatuur. Maar weet je, misschien is het een goed idee als jij om te beginnen... het stukje voorleest dat je deze week schreef voor de Volkshand... waar je ja. elke woensdag op de achterpagina een stukje publiceert. Dat is goed. Ik voetbalde vroeger op straat, tot mijn moeder het raam opendeed... en heel hard riep Nico eten, macaroni die je zo lekker vindt. En dan ging ik. Het stond 34-19 voor ons. En over dat ene doelpunt, daar hadden we het na het eten nog wel over. Volgens mij rolde de bal over de binnenkant van mijn mouw in het doel. En volgens Benno, mijn vriend die zes verdiepingen hoger woonde... was hij langs de jas gerold. Een veld tussen vier flats in Amstelveen. Een sloot, vier jassen. Geluk. Niemand bemoeide zich met ons. Wel drie keer... Wie drie keer de bal met zijn hand aanraakte... moest de volgende dag net van de vragen of ze al eens had getonkt. De keeperhandschoenen van Wim, twee wollen wanten... werden afgekeurd omdat ze geel waren. Het waren oude handschoenen van zijn grote zus. Keepers droegen zwarte handschoenen, zwarte kleding en zwarte schoenen. Daar waren we toch heel duidelijk in geweest. Wedstrijden duurden vier dagen. Af en toe stond er iemand op het balkon naar ons te kijken. Dan sloofde ik me een beetje uit begon ik de bal opeens met de buitenkant voet te schieten... tot zo iemand weer naar binnen ging. Als we even geen zin hadden om te hollen... dan schoot een van ons de bal per ongeluk in de sloot. Wat een heerlijk wachten was dat. Peter vertelde dat de moeder van die en die was overleden. Nooit meer macaroni, dacht ik. Niemand van ons wilde bij een club voetballen. Dan moest je thee drinken. Waarom wist niemand? Bij een club zag je er allemaal hetzelfde uit... en de velden waren te groot... Joep en Karel, die wel bij een club voetbalden... vertelden dat je in een diagonaal met je pun naar achteren kon spelen. Daar moesten wij vreselijk om lachen. Het gooien van steentjes, de naar ons toedrijvende bal en dan weer het rollen. We moesten opschieten, want de bal was van Karel en die ging een weekend weg met zijn ouders. Zo ging dat. Voetballen zonder volwassenen, zonder televisie en zonder onbereikbare helden. Hij schreeuwde nooit naar een overtreding. We juichten als we wonnen. We liepen een ere ronde langs de flats. We aten samen mandarijntjes. We hadden geen grensrechter nodig. Maar stel, hij had bij ons willen vlaggen, geen probleem. We zouden hem hebben gezegd dat we heel blij waren met zijn vlaggen. Zulke tijden waren dat. Heb jij veel scherpe jeugdherinneringen zoals deze? Ja, heel veel. Ja. Het, het is dat uh, En die worden op de. Op, op, ja, dat is natuurlijk pure nostalgie. En de laatste, het laatste jaar, laatste anderhalf jaar... gebeurt dat steeds meer. Dat ik, uh, dat ik heel weinig nodig heb... visueel... Uh, om, om een vernietigende jeugdherinnering... binnen te laten komen weer. Dat zit heel veel in het boek... Dijksoor -kijk uh -huh. dat Kijkkunst. Uh, dat, dat, ik hoef maar naar, naar gras te kijken. Of uh, naar de aardappeleters... Aardappel bijvoorbeeld van Van Gogh riep... direct een herinnering op... Uh, ja, weet je, aan, de, aan mijn uh, ex-vrouw, toen mijn vriendin, allebei een jaar of 17, 18. Dat we in een heel klein boerderijtje terechtkwamen en zo. En dat mijn vriendin net het verkeerde zei. Gewoon echt letterlijk gewoon ook, uh, ik ruik het ook. Uh, Tessel, waar ik heel veel heb. Uh, de eerste acht, negen jaar van mijn leven ging op vakantie naar Tessel. Ja, dat is zo. Dat, uh... Waar gingen jullie dan naartoe? We zaten in de Koksdorp. Ja, de Koksdorp en daar... Uh, daar hadden mijn ouders, een, uh, die huurden daar een, uh, een kamer aan een huis uh, bij de familie Kikkert. Weet ik nog. En dat is niet zo moeilijk, want gewoon 80% van dat dorp heet daar uh, Kikkert. Volgens mij nog steeds. En uh, ja, daar zaten daar waren we, dan, uh, daar waren we dan in de zomer. En het is, nu, nu jij dat vraagt, weet je, het is, zo gaat dat dan de laatste tijd bij mij. Denk ik van ja, jeetje, van, hè, ben ik toch gewoon. Uh, een jaartje of zeven geleden ging ik. Uh, zeven of acht geleden ging ik dan nog met mijn ex-vrouw. Als we naar Tessel gingen, ging ik toch zo dicht mogelijk. kroop ik dan toch weer tegen de Koksdorp aan. Uh, om daar uh, langs stenen te schuifelen. Weet je wel, waar ik vroeger had gewandeld. of waar ik met mijn vader bijvoorbeeld. op uh, vorentjes zat te vissen en zo. Dat is het. Ik ben toch wel veel meer dan ik. Uh, veel meer dan ik in de gaten heb, ben ik toch gewoon langs oude, oude plek van mijn jeugd aan het wandelen. Het is mooi dat je dat zegt over die vorentjes, want in Dijkshoorn kijkt kunst... staat ook een hele mooie tekst en die moet je dan gelijk voorlezen, vind ik. Even kijken. Oh, met die Kijk, vis... Uh... Visstilleven. Ja. ja. Misschien moet je ook even vertellen wat je gedaan hebt. Je hebt de had je gevraagd om... Ja, uh... ja ik zal even, heel, ik zal in het kort even uitleggen wat... Uh... Wat er is gebeurd? Nou, ze nee, hebben het niet eens gevraagd. Ik was, uh, ik, ik, ik was met mijn vriendin uh, Tanja in. Ik uh, we kwam wel regelmatig in Madrid. En dat, uh, ze stonden in het Prado. Het Prado Museum. En uh, er schuift zo'n groep Japanners uh, schuift, uh, voor ons. En die hadden allemaal zo'n. Uh, wat onhandige audio guide deden ze, uh, Waar je nog een nummer in moest tikken, geloof ik. En dat doe je. Die deden ze allemaal tegelijk aan hun oor. Je zag ze dus dat het nummer intikken. En toen gebeurde er. is het. Visueel trof mij dat. Uh, dat je, je hoorde niets, maar je zag, het was alsof ik naar een tenniswedstrijd zat te kijken. Dus al die hoofden gingen eerst naar links, naar exact dezelfde plek. En dan wachtte ik even. En, uh, en, en, dan, en dan gingen ze opeens weer naar rechtsboven toe. En ik begreep natuurlijk hoe dat kwam. Dat is gewoon omdat er iemand zei op die audioguide... als u naar links kijkt, dan ziet u een half uh, opgegeten wortel. En dat stond in de 16e eeuw. Voor, weet ik veel, voor het wordt verlangen naar vruchtbaarheid. Dus het, het, het, ik zeg maar wat. En toen dacht ik van, oh ja, dat is, dat is prachtig. Van, uh, dat wil ik ook. Ik wil gewoon, hoe leuk, het, hoe leuk zou dat zijn als ik, uh, als ik die hoofden kan sturen. Als ik, uh, als ik... en, en toen kwam al heel snel het idee om, om gewoon nieuwe verhalen te, schrijven, om verhalen te schrijven bij schilderij. Dat is toen als een, ik, werd, ik las voor bij Krullenmuele in de beeldentuin... Toen had ik hier een fantasietje over geschreven, een soort column. Nou, en toen raakte ik aan de praat daarna met uh, de, de, de, de PR-man, uh, Herman Tibos van, uh, van krullen Muller. En dat, is, vind, dat vind ik nog steeds uh, een wonder. Dat was in een week geregeld. Uh, nou, een week, het was in vier minuten geregeld. Ja. En ik vertelde dat hij zegt: Wat een leuk idee. Hij zegt: uh, Zullen we gewoon eens uh, gaan doen? Ik zeg: Ja, nou, dat is goed. En dat, dat, dat was het. En niet zoals bij de televisie zes jaar dan met 34 mensen op comma niveau uh, kijken of een tekst leuk is. Ze hebben gewoon gezegd, la, laten we het gaan doen. En dan gaan we kijken naar een spoken. Ja. En, en, en, en ik, er dan niet zoveel bedenken. Ja, ik ben, ja, En ik heb mezelf wel. Ik heb mezelf gedwongen. Trouwens, ik, dat hoeft niet eens, want ik kan het niet op een. Ik kan en wil niet op een andere manier doen. Ik ben uh, met een bloknoot uh, het museum ingegaan, gewoon tijdens openingstijd. En ben ik in een half uur ben ik uh, er doorheen uh, gescheest, echt en dan. Uh, en gestopt bij schilderijen die me blijkbaar dwongen om te stoppen. Zo heb ik het echt gedaan. En toen ben ik. En ik ging dan voor een schilderij staan en schreef ik in één zin op wat de associatie was. En uh, dat heb ik in, in een half uur had ik er een stuk of 35 of zo. En die heb en het, ik thuis uitgewerkt. En het mooie is: dit is, even kijken, dit is een. een Pieter van Noord, Visteeleven. Ja, is... Dan zien we een paar vissen aan de spijker hangen. Dit zijn vorentjes, hè? Ja, volgens mij wel. En dan die, daar hangt een vis met... Uh... Ja, hangt... het? Kon je in Amstelveen vissen? Ik was niet zo'n visser, hoor. Dat is echt mijn vader sleepte me mee. Ik ben, ik, ja, het is omdat jij het nu weer vraagt. Uh, anders zou ik het, was ik het alweer vergeten. Maar ik ben, mijn vader heeft me één keer uh, drie dagen meegesleept... op een uh, visvakantie... Midden op de Atlantische Oceaan, zeg maar, vanuit Ierland haaien vangen. Nou, dat... Of zo'n bootje. Ja. Vreselijk. Gewoon. Ik had meer een heel mooi tafereel bij Amstelveen. Had je daar slootje? Ja, ja, natuurlijk. Ja, het dit, dit, dit, dit, dit sterft daar van de sloten. Allemaal, uh, dat nou ja, is waar ik het net over had, in het stukje van het, uh, uit de volksgrond ja. uh, Sloten waar ballen in rolden. Ja, sloten die bevroren en waar je heel hard uh, je buurmeisje tegen de grond reed op schaatsen... omdat je van de hielt. Uh, dat, dat, dat soort dat is flat, flat romantiek. Waarom vond je dat zo verschrikkelijk op die Atlantische Oceaan met je vader? Ja, het is, weet je, omdat, het, omdat ik iets. Ik, was, ik denk dat ik een jaar of elf was, twaalf. En het was me. Het was me gewoon te, het, was, het was me een te ruige te mannen, mannenwereld. Het was, het was echt. Suipen in dat hotel en. Uh, je voelt het, het, het, het, het. was een beetje bedreigend, toch? Gewoon van, van gaat, gaat dat allemaal wel goed? En dan keek je om je heen en dacht je van: dit zijn niet mensen die, die, die, die, die, die, die mij gaan redden. Nu, als, uh, als, er, als, als er echt iets misgaat. We zaten gewoon op volle zee, werden enorme we monsters van roggen er binnen geslagen aan boord. Waar ik gewoon heel als de dood voor was. Het was gewoon, het was ontzettend eng. Heel, op zo'n klein noten. Ja, om met Johnny van Doorn te spreken. Met een klein notendopje om de volle zee. En dan de scène van hem dat hij op het, op het IJsselmeer... Ja dat, hè? Dat hij, dat, ja, dat hij zeg maar ook... Dat hij op het IJs, Johnny van Doorn gaat het IJsselmeer op. En die komt daar... Zeg, het is niemand, niemand stadser dan Johnny van Doorn. Nee, die zit opeens midden op het IJsselmeer. En die komt daar dan... Een, een vriend, uh, een, een bevriende schrijver komt die... Uh, jouw Waasdorp. Ja. Die, die, die, die, die, die gewoon opeens midden op het IJsselmeer... Uh, dat iemand ziet uh, gewoon, die gewoon het allerlaatste daar had verwacht. En ik ben ook wel een beetje dat jongetje op die boot. Het is gewoon helemaal niets voor mij. Niet, ik, ik ben helemaal niet zo van uh, lekker even met... lekker met, met vier vrienden en uh, een mannenweekendje... en dan lekker uh, gaan snoek, op, op snoekbaars uh, gaan vangen, zou ik zeggen maar wat. Maar... Ik had wel meteen toen ik dit zag, toen ik dit, dit schilderij. Dus die vis hangend aan een, aan een. Een dode vis hangend aan een draad, aan een haak voor een muur. Ja, wel meteen mijn vader weer. Zo van. Uh, ja, weet je. Een... Hoe was hij op die boot, op, op die Atlantische Oceaan? Ja, zoals ik hem ook in mijn, in mijn boek Nooit Ziek geweest beschrijf. Een, uh, een, uh, een entertainer. Uh, in. in uh, op een hele Amsterdamse manier. Uh, dus uh, altijd uh, de, de, de, de getapte jongen. En uh, weet je, zo'n oerbeeld van mijn vader is het zelfs... we hebben er nog zelfs even over gedacht... Om dat, uh, om dat op de voorkant van het boek te zetten. Omdat dat hem zo uh, karakteriseert. Uh, we zaten daar in een hotelletje in Ierland. Met, uh, het, was dus, het ging uh, vanuit zijn, het waren allemaal mensen die in de vervoersbranche werkten. Hij was automonteur. En we zaten daar met tien vrij ruige gasten, zaten we daar in een hotel, twaalf. En er is een foto van hem en dan zie je mij zo in het, in het hoekje van die foto, zie je mij zeg maar gewoon eigenlijk zonder dat ik zit te lachen naar hem kijken. En de rest van de foto is één groot bewegend, uh, bewegend schilderij met mijn vader in het midden met een hele grote accordeon op zijn buik. Hij kon geen, voor het eerst had hij een accordeon van uh, hij van de muur getrokken. En daar zag je dus gewoon hoe dat werkte met mijn vader. Die, die, die wachtte dan tot een uur of elf, half twaalf. En trok, had hij die, die accordeon waarschijnlijk de hele avond al zien hangen. En ik mocht dan laat opblijven. Ik zat zo over een trappetje aan de zijkant, zie je me zitten. En, dan, uh, en hij met zo'n uh, zo hele, hele woeste kop staat die accordeon te spelen. En uh, je ziet gewoon aan zijn ogen... Dat, weet je wel, dat, dat, en iedereen om hem heen lachen. Nou ja, dat is, dat is mijn, vader in, uh, mijn vader in een notendop. Het uh -huh. is gewoon altijd, uh, ja, al, altijd, een publiek, uh, altijd, altijd... Altijd een publiek nodig. Vis te leven. Ja. Hier ga ik straks nog wat over vragen. Dat maken. is goed. Maar het vis ja. te leven. Een vis in je handen nemen, dat heb ik nooit gedurfd. Het is niet het onverwachte spartelen dat me angstig maakt. Het is de breekbaarheid. Vissen zijn helemaal niet gemaakt om aan te raken. Een visbeet pakken, het voelt alsof je je hand om een kinderlong legt. Op dit schilderij zie ik precies waarom ik het niet durf en niet wil. De kieuw. Bij een vis kijk je zo in het lichaam. En je ziet wat wij zelf mensen angstvallig verborgen houden. De kloppende organen. Deze vis heeft heel slim, ook nog eens bloedrode vinnen. Hij pepert het ons goed in. Kijk maar goed. Zo zie ik er van binnenuit. En zo ziet u er van binnenuit. Rood. Wat ik dacht toen ik dit schilderij zag. Deze vis is gestorven. Terwijl hij naar een spijker keek. Ja, nou ja dat, dat is doet hij ook. Dat doet hij ook. En dat is ook precies. Dat ga ik nou niet de hele uitzending zeggen. Maar het is ook precies wat ik dacht. Toen ik, uh, toen ik het zag, het schilderij. Dat is namelijk een hele mooie waarneming ook. En dat is een mooie zin. Ook een vis die naar een spijker kijkt. Ja. Nou schrijft op gewoon wat je, wat, je, wat je er ziet. En dat moet je maar kunnen. Maar daar zei je aan het begin iets over. Daar wil ik even op terugkomen. Ja. Je zei, en dat in relatie tot je verleden. Met name het laatste anderhalf jaar, zei je, heb ik uh, gewoon maar iets nodig visueel? Ja. Of ik zit meer helemaal terug. Waarom is dat? Ja, ik weet... Ik, dat, he, dat heeft ongetwijfeld toch met, uh, met, met, uh, gewoon zeg maar met de dood van mijn vader te maken. En wat ook een enorme grote rol speelt, ja, dat is gewoon volgens mij universeel... en ik heb dat nu ook gewoon, is dat ik twee kinderen heb uh, van... Uh, ik heb uh, tw twee oudere kinderen. Dus eentje van uh, 18, zoon, mijn zoon Bob, 18, en mijn dochter uh, Marlon, 20. En ik ga... Dat is zeg maar wat er volgens mij nu aan de hand is. Ik ga door... Uh, ik, ik ben ook 18 geweest, <laughs> uh, of 20 geweest... en mijn broer is... Uh, die was, die, wij, vijf, wij schelen vijf jaar... Dus toen ik twintig was en vijftien, eh, moet mijn vader eh, op allemaal dingen in zijn gelopen. waar ik nu ook in loop. En een belachelijke ontroering als ik zie hoe mijn dochter langzaam een, zeker, eh, een zekere richting vindt in haar leven, een talent. Mijn, mijn, mijn zoon, die, die, eh, die, die gewoon heel goed, een hele goede muzikant is. En dat ik denk van, dus dat ik een soort van een enorme opwinding voel en ook ontroering als ik naar ze kijk van, het van, gaat goed, het gaat goed komen. En ik, ik, ik weet zeker dat mijn vader dat, dit is controleerbaar, dat niet heeft gevoeld. Niet heeft gevoeld? Niet? Nee. Die heeft daar gaat het boek ook over. Daar, dat gaat, het boek, ja. daar gaat het boek over. Dat hij... Uh, dat en ik, ben, ik, denk dat ik, daardoor, ik, ik denk dat ik daardoor gewoon uh, bij, ja, weet je wel, bijna uh, een beetje aan het zwelgen ben. Uh, dat, ik, dat ik met een soort hyperbewustzijn... nu allemaal van dat soort dingen in, uh, weet je wel, probeer op te slaan. En dat geldt niet alleen voor mijn kinderen. Dat geldt, ik doe bijvoorbeeld nu die theatershow. Nou, weet je, dat is echt, dat, dat, die zuig die, die ik volkomen in me op. Dus dan denk ik van, ik ben nu hier in het theater. Ik sta op het podium, ik sta voor te lezen... Ja, dat is, weet je wel, dat is uh, jongens, dat is jongensgedoe. Van, uh, dus niet keihard recht vooruit leven en het allemaal maar voor uh, weet je wel, uh, granted uh, nemen. Maar ja, dat, is, en dat is volgens mij dat is, dat is die nostalgie. Constant, weet je pas op de plaats, Nick. Weet je wel, van hoe. Uh... Maar het is ook een soort verscherp bewustzijn omdat je niet in dezelfde val wil trappen uh, waar je vader gewoon uh, met veel bravoure in ingelazerd is. Ja. Ja, dat, dat is zo. Er zijn, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, in aanleiding van dat boek over mijn vader, zeggen: van ja, Maniek. Ik hoor me net bijvoorbeeld zeggen: podium. Podiumdrang, hè, hoor ik zeggen. dat mijn ja, je vader, lijkt ja. natuurlijk ook op hem. Ja, exact. Dat zeggen natuurlijk. Mensen zeggen: dan, die vraag is die, die al. Of het is heel vaak gezegd: van ja, Maniek. Je bent gewoon precies je vader, man. En dat probeer, dat leg ik dan altijd. Weet je, daar kwam ik eigenlijk laatst achter. Uh, het, het goede antwoord daarop is: is dat. Uh, Stel, wat ik bijvoorbeeld bij De Wereld Draait Door doe... Hè? Ja. en wat ik in mijn boeken doe, dat is... ik ben altijd... Ik op, kijk, ik observeer. En mijn vader uh, deed, observeerde uh, niets. Dat is het grote verschil. Als mijn vader bijvoorbeeld met, met, met, met, mijn, uh, met mijn drive om te schrijven... als mijn vader mijn drive om te schrijven had gehad... en hij was bijvoorbeeld in de programma De Wereld Draait Door terechtgekomen... zou hij de hele tijd hebben zitten kijken of de mensen hem zien... En, en of ze, weet je, en, en, en, weet je dat zou, dat zou het een ego-ding zijn geworden. En ik, ik heb bij de wereld daardoor precies het omgekeerde. Ik probeer me volkomen onzichtbaar te maken en ik zit maar te loeren naar mensen. Van oké, okay, jij bent zenuwachtig of jij, bent iets, jij zit iets te veel op je stoel uh, te schuiven. Ik ga ook gewoon een uur van tevoren er naartoe. Ik wil mensen binnen zien komen, weet je wel. Ik wil die, ontroer, ik, ik wil die ontroering voelen als, als bandjes daar één minuut mogen spelen. En hun ouders op gaan bellen. Het is heel lekker eten hier, Mam. Het is heel lekker eten. En we gaan over een half uurtje gaan we beginnen. Kijk je wel? Nee, Nederland 3. Nee, <lacht> ja. moet je vragen dan even of ze hem. Weet je wel, dat zou mijn vader nooit gehoord hebben. Dat weet ik zeker. En ik, weet je wel, niet, weet je wel dat, het is geen verdienste, maar dat hoor ik. Dat is het verschil. Dus wij hebben allebei. Ik, ik hou er enorm van om een. ik, ik anders zou ik hier ook niet zitten. Ik vind een podium prachtig. Maar de kern van, van wat ik allemaal schrijf is toch gewoon goh, uh, converseren. En ik, ben, ik doe wel zo'n beetje half sociaal en zo. Maar ondertussen uh, uh -huh. probeer ik zoveel mogelijk te zien. Het ongemak... En hard, hard werken. Je hebt, je hebt een, eigenlijk een behoorlijk lange weg ja. afgelegd. Wat dat schrijven betreft ook. Hoe, hoe oud was je, denk je, dat je serieus begon? Nou, het, nou kijk... Dat, Big Brother? Dat, dat, is de... dat was het. Je schreef, je schreef toen Big Brother was, gewoon op internet. Ik schreef daarvoor, blog, ja, ja. Daarvoor, daarvoor rommelde ik wat. En ik liet af en toe eens een keer verhaaltje maar, uh, lezen. Maar ik heb, nooit, ik heb nooit ambitie gehad om uh, uitgegeven te worden. Dat heb ik zo nooit begrepen. Van, zo van die, die enorme uh, drang om in, een, om in een kafje te zitten. En uh, ik schreef gewoon graag. En toen, uh, uh, je ja, had dat eerste seizoen van Big Brother, en dat was toen... Dat kan je nu niet meer voorstellen, maar dat was ook zeg maar in VPRO, Fara kringen en zo. Overal, was dat een zeer, zeer geslaagd, zeer gedurfd experiment. En uh, toen daar schreef ik toen twee stukken over op internet. Want, uh, je kon gewoon alles uh, hoppen, ik kon schrijven en ik kon ze zo zelf opzetten. En toen had ik, toen had ik binnen, binnen drie dagen had ik tienduizenden lezers. En toen dacht ik, van, en toen had ik zo'n plezier, kreeg ik zo'n plezier. En toen dacht ik van, nou. Duurde 120 dagen dacht ik, 115 Toen dacht ik ga gewoon. En van zaterdag tot en met zondag, hè, was het gewoon hele week. Ik ga, ik ga tot het eind aan toe, schrijf ik binnen een uur na de uitzending schrijf ik een goed stuk. Over die uitzending. Gewoon als schrijfoefening. Dus heb ik 120 dagen geschreven en dat. Ja, en daarna, maar dat vind ik, als ik dat nu teruglees. Dat uh, vind wat ik vind, vreselijk. Wat, maar het was wel gewoon gebaseerd op het idee... goed kijken, ja. opschrijven. Exact. Maar de observaties waren... als ik het teruglees, dan, dan zijn de observaties goed. Vind ik. Want het gaat echt over die... Weet je het ging toch over die groepsdynamiek. En er staan wel gewoon een aantal aardige... Als je terug ziet, ziet het er volgens mij allemaal heel schattig uit. Ja. Dat kunnen we ons bijna helemaal niet eens meer voorstellen. Nou ja, me het, het was gewoon de enige, de enige echte Big Brother. Omdat die mensen in het huis echt geen idee hadden. wat er buiten. dat ze zo populair ja. waren. Die dachten gewoon dat er twaalf mensen kijken. Ja. Dus dat maakte het zo interessant. En ik kon het inderdaad. Je kon lekker gewoon vanuit je luie stoel. Kon, kon je gewoon naar die, naar die groepsdynamiek kijken. En, en, en, en, en, maar ik kon ook, en dat, dat was ook een enorm voordeel bij dat programma... er keken zoveel mensen naar, dat ik ook echt kon schrijven... zoals ik dat nu ook in dat, in dat boek nu doe, dat laatste boek van mij doe... Uh, ik kon over een bepaalde banaan naast een asbakje schrijven. Dat kan normaal niet, weet je. Omdat, maar ik wist gewoon, iedereen ja. heeft net... Uh, drie kwartier geleden naar dit programma zitten kijken. Dus ik kon, ik kon me verliezen in absurde details. Uh, van hebben jullie mensen gingen ook, het is wel grappig, mensen gingen omgekeerd kijken. Dus, je, dus mensen die mij graag lazen... Die, die, die hadden, dat heb ik later veel gehoord, die zagen dan een schilderijtje hangen. Dat is van, oh, dat nou gaat Nico, wordt lachen zo direct. Die gaat over dat schilderijtje schrijven. En zo. Dus, dus op die manier zat ik naar Big Brother te kijken, constant naar kleine details. Dat was overigens ook de tijd. Je werkte toen in de bibliotheek ja. daar in Amstelveen. Ja. Ja. ja, dat moet je nog even zeggen. Dat heb je ook wel eens verteld. Maar je was hoofdverrassingen. Ja. Dat is even voor de goede orde. Dus doen... als, als taakomschrijving. Ja. Hoofdverrassingen. Dat is een fantastische baan. Nou, ja, dat was het ook. Ja, dus ik, ik, uh, ik had de mazzel dat mijn. Uh, de, de, dat uh, nieuwe directeur, nieuwe directrice. Els Verhagen, die kwam bij de bibliotheek binnen. En ik had toen net. Ik had al twee jaar gesmeekt: mag ik één keer een poëzie. Uh, uh, mag, ik, mag ik onze glazen vitrines, hier, weet je weet wel, altijd van die glazen vitrines in bibliotheken. Van, mag ik die een keer inrichten? Want ik ergerde me daar gek aan. Bij ons was het tot, je, dat heb je nog steeds. Zie ik dat veld? Dan is er een tentoonstelling Indonesië? En dan, hangt, dan, er, dan ligt er, een boekje in de kantine staat erop, Heeft er nog iemand uh, stokjes of wayang poppen of zo? Weet je, altijd. En je ziet altijd dezelfde dingen. Een stuk. Uh, altijd van die, van, die, van die trutten tentoonstellingen vond ik het. Uh, de, de, de, en en ik, wilde toen, uh, ik heb toen allemaal gedichten van Kees Budding en Kaas Schippers, van die Ready -mates en zo, daar heb, ah. ik, uh, nou, daar heb ik vitrines bij ingericht. Dus bijvoorbeeld een schitterend gedicht van uh, Kees Budding over aardappel. En dan had ik die vitrine, die had ik helemaal volgestort met. Uh, ja, er zat gewoon, gewoon 100 kilo van die bintjes in. En die gingen doorlopen, en die gingen lopen. En er ging water, zat er onder in die vitrine. En uh, natuurlijk het stoffige elastiekje van, uh, van Kees Budding... Uh, opgerold in de vorm van een, uh, weet je, van, van, van een schaartje en zo. Dus die, ik liet het Amstelveense publiek... Uh, ja, dat waren ze daar niet zo gewend. Die stonden opeens gewoon naar een winterwortel te kijken. En we lazen daar wel een prachtig gedicht bij. En daar kwam mijn directrice binnen en die zag dat. En die zei binnen vier dagen eigenlijk van... Uh, wat je nu aan het doen bent, daar stop je mee. Ik werkte voor de jeugdafdeling of zo. En ze zegt, jij gaat gewoon jouw taakomschrijving. Wordt uh, vijf keer per week mensen verrassen. <laughs> ja, dat, nee, dan deed ik wat voor de website erbij en zo en zo. Maar dat is gewoon dat, op een gegeven moment was dat gewoon mijn hoofdtaak. Eigenlijk ben je gewoon altijd hetzelfde blijven doen, toch? Ongeveer wel, ja. ja het was ook, ik vond het ook helemaal. Ik, mensen, denken altijd, uh, mensen willen graag horen, merk ik in interviews. Dat ik, uh, dat ik daar, weet je, dat, ik, dat, ik, dat het een soort. Dat nou ja, een soort hol was waar mensen met knotjes op hun hoofd zaten te punnen. Het, is, het was een fantastische plek, de bibliotheek in Amstelve. Ik heb het altijd. Ik ben dan met pijn in mijn hart weggegaan. Ik moest gewoon kiezen. Ik kon het niet meer combineren. Want nee. ik, ik, ik sliep gewoon nog maar twee uur uh, of zo, want ik schreef s'nachts. Dit is overigens band met boeken op Radio 1. En ik praat met Nico Dijkshoorn over heel veel van zijn boeken, maar vooral toch naar aanleiding van. Het net gepubliceerde Dijkshoorn kijkt kunst. Teksten bij schilderijen die je kunt zien in Krullenmuller. Deze bijvoorbeeld van Jan Toorop. Jongens met duif. En nu is er al een winterwortel langsgekomen. Dat schilderijtje aan de muur bij Big Brother. dit ook weer. We gaan het dadelijk hebben over Hollands realisme. Maar eerst even het tekstje erbij. Jongens met duif. Ja, ja ik zou heel even toch het schilderij... Beetje, ja. je, je ziet twee, twee boerenjongens... Zeg maar zoals ik als een, als een echt grote stad met boerenjongens zie, met, met klompen. Die zitten met uh, petjes op tegen, uh, ja, ik hoop een hooiberg. Uh, en uh, ze houden, een van de twee houdt een duif vast en de andere die kijkt daarnaar. Jongens met duif. Deze jongens weten hoe je moet zitten. De rug tegen een muur, een schuur, een hooiberg. Zouden ze hebben, gedaan, zouden ze hebben gestaan... Er zou het een heel ander verhaal zijn geweest. Klaar om die duif los te laten. Om weg te lopen, om boeren dingetjes te gaan doen. Maar nu ze zitten is er rust. De jongen links heeft al zes keer gevraagd... of hij die duif nou ook even mag vasthouden. Ja, zo, heeft de jongen rechts gezegd. De duif maakt het niets uit. Handen zijn handen. De jongen probeert wat er gebeurt als je één hand loslaat. Of die duif dan gaat bewegen? Nee, niks. De jongen links zegt, hij heet Kees... Deze vogel heet Kees. Dat zie je aan de stand van zijn poten. Die jongen rechts, laat het maar zo. Hij voelt het hartje kloppen. Hoe die vogel ook heet, hij is op zijn gemak. Weet je, het, uh, het aardige is dat jij, jij past, volgens mij, wat, je, wat, wat jouw schrijven betreft... In een, in een hele Hollandse traditie. Dat is de traditie van, het, het, van, van, van Hollands realisme, zoals Johnny van Doren daarin past... Ja. Nou ja, uh, dat is, dat, die heb ik in mijn zak dan. Koerfaandrager ook, ja. hè? Rotterdam. Dus daar is wel grappig, want er stond vandaag een, een stuk in de NRC van hun poëziebespreker Guus middag over allerlei Rotterdamse schrijvers. En ik las in de tram hier naartoe even dat verhaal dat ze Ik even zo, en dat stond ja. jouw naam ook in. En er ze zei, Nico Dijkshoorn zou eigenlijk ook wel een, zou wel een Rotterdamse schrijver kunnen zijn. Nou, je, dat klopt wel, hè? Dat, dat klopt wel. Ja, nee, dat klopt. ik voel, ik voel me daar. Ook enorm thuis. Het is, het, het, ik, ik heb nu heel veel, of een aantal malen, een aantal keren heb ik gesigneerd in uh, Rotterdam. Een aantal keren in Amsterdam. Ik ben zelf in Amsterdam. En het, is, het is een beetje een veralgemenisering. Maar wat wel grappig. Je kan wel zeggen dat als je in Rotterdam, uh, als je in Amsterdam signeert, daar staat er uh, een uh, rij mensen die allemaal, ongeveer 80% heeft zelf ook een boek geschreven. Ja. Je ziet het al aan die plastic tasjes. Ze hebben vaak een manuscript bij zich. Ze staan je eigenlijk te vertellen, van, oh, eventjes gechargeerd... van hoe is het mogelijk dat jij wel dat uitgegeven is. wordt en ik niet? Waar zit hem dat in? Weet je, alsof... Als een soort van, van hoe heb je dat in godsnaam voor elkaar gekregen? Een beetje, dat is een beetje de toon. In Rotterdam staan ze gewoon in de rij en dan geven ze je een hand... en dan zeggen ze dank u wel... Voor de, voor de lezing of, uh, of ze geven je een, een dreun op je schouder. Uh, zo gaat het eigenlijk echt altijd. En, uh, ik, ik, voel, ja, ik voel me daar enorm thuis. En het, ja, ik, heb ook, ik heb een gedicht geschreven over Hugo Borst. Kijk, Hugo, Hugo Borst is een soort, voor mij een soort Rotterdammer En Wilfried de Jong, die ik ook, die ik ook ken, die onze voorstelling heeft geregisseerd. Ze zijn zo, uh, wat mij altijd wel ontroert bij... bij bij Rotterdammers daar heb ik een gedicht over geschreven is. Dus zijn ze zijn zo ontzettend trots uh, op hun stad, maar durven dat eigenlijk. Maar schamen zich daar een beetje voor. Dus als je met ik heb een keer met Hugo ging ik naar Sparta. Hugo die had, uh, die had mij zo. jij ja, zegt je moet een keer mee naar Sparta. Dus ik met Hugo Bos gingen we in de auto naar, uh, naar, de, de, de, naar dat kasteel. En dan constant hier rechts, rechts. Beste broodjeszaak van uh, Nederland. En dan weet je verdomd we gingen we in de hoek om hier. Kun je de beste gebakken vis kopen van Nederland. En dan zie ik daar ook weer op een gegeven moment heel erg... een soort schaamte van, jeetje, hoor mij nou. De laatste zin van het gedicht is volgens mij zo van Amsterdam zo ontzettend... Uh, uh, onze ontzettend uh, trots op hun uh, stad, maar ze kunnen het, nou, ze kunnen het nauwelijks geloven. Of zo. Dat zit er altijd, dat voel ik altijd. En als je nou, wat ik net zei over Johnny van Doorn en Kooijfaan ja. ja, ja. dat heb je allemaal heel goed gelezen. Ook al voordat je in die bibliotheek zat ja. en, en toen ook zeker. Wat vind je zo, wat vind je zo goed aan Van Doorn bijvoorbeeld? Nou, Johnny, Johnny van Doorn uh, schrijft... Uh, ik heb hem dus niet, door, ik heb, ik heb hem niet. Ik heb hem in omgekeerde volgorde, heb ik hem ontdekt. Dus eerst zijn prosa. Daarna, ja. daarna zijn gedicht. ik vind zijn gedicht ook veel minder goed. Hij is veel euh, betere proza schrijver Ja, ik vind het. Stik, ik, ik, ik, ik, het is mijn favoriete pro Nederlandse proza schrijver En dat hij schrijft zo ongelooflijk ontroerend over uh, met zoveel mededogen en ook met, met zo weinig franje over uh, zijn vader, over zijn moeder. Uh, prachtige vakantietjes op ter, op, op ter Schelling, met zijn zoon en zijn vrouw. Het is allemaal zo van, van zo'n... Voor de ja, eerste keer naar de Chinees toe gaan. Exact, he? weet je, want ja. dat soort dingen. En het is, er is één verhaal, maar ik vind ook... Hij was, dus, hij is, hij was ook één van de eerste schrijvers die... Uh, dat heb ik ook wel met buitenland schrijven. Met Céline had ik hetzelfde dat hij, uh, hij trok me gewoon als een gek door, dat, door zijn uh, verhalen en door zijn boek heen, uh, Johnny van Doren. En dan op, uh, achteraf dacht ik dan opeens, van hoe, heeft hij, van hoe heeft hij dat dan technisch gedaan? En dat is precies waar ik het net over had. Dat is ook de manier waarop ik uh, kunst graag wil ervaren. En het, het dus blijkbaar, en ik ben het gewoon net natuurlijk gaan bestuderen... en uh, Johnny van Doren die uh, met hulp... Uh, van andere mensen die hem, die hem geredigeerd hebben... die heeft um, blijkbaar... die schrijft zichzelf bijna uit het verhaal... en, en, en, laat, je, en laat je gewoon... Uh, nou, ik kan het het beste uitleggen. Laat ik het, laat ik het uitleggen aan de hand van een scène. En... Het gekke is als ik het erover heb, denk ik altijd dat het een verhaal van 40 pagina's is. En het, is, het zijn maar uh, vijf alinea's. Dat is ook zo schitterend. Dat het gewoon in je hoofd een roman wordt, bijna. Johnny van Doren uh, beschrijft hoe zijn vader. Ze wonen op de tweede of derde verdieping. Uh, en ze hebben een binnentuin. En uh, het is mooi weer, deuren gaan open. En zijn vader die zit piano te spelen. En. Uh, maar niet, niet voor de show. Hij heeft gewoon niet in de gaten dat die deuren openstaan. En Johnny die... En dan zie je zeg maar de, de, de, wat een belachelijk goede schrijver. Hij is gewoon dus op het moment dat uh, dus Johnny beschrijft... Dat hij, zo, dat hij heel trots is. Want hij wel in de gaten de deuren zijn open. dan horen ze hoe mooi mijn vader speelt. Dat is een prachtige observatie. En dan, zeg maar als hij dan, dan gaat hij in de overdrive. En dan worden die woordjes worden kleiner. En hij speelt met ritme. En die puntjes komen dichter bij elkaar. Uh, het ritme van de zinnen wordt anders. Uh, en dan helemaal aan het eind, weet je, dat, dat vind ik dan, zeg maar, het magistraat, dus dacht ik van ja, dat is schrijven. En dan zegt hij van uh, mijn vader, uh, even uit mijn hoofd, zo van. Uh, dus mensen beginnen te applaudisseren, hij is klaar. Dan is hij overweldigd van, oh ze hebben zitten luisteren. Er komt een applaus vanuit de tuin. Dan betreedt hij het balkon, wat al een prachtig. Je ja. ziet dat zo voor je, weet je Een man zeg maar, met een loshangend ja. overhemd. Zo zie ik dat voor me op het balkon. En uh, hij nam het applaus uh, in, in ontvangst. Punt. En daar zou ik dan en ieder anders zijn gestopt. En dan staat er alleen maar achteraan. verlegen bijna. Die twee woordjes. En dat is voor mij, die, die twee laatste woordjes. Dat is voor mij, weet je wel. Uh, toen dacht ik van ja, dat, weet je, dat is schrijven. Gewoon in, in, in twee woorden, niet met allemaal poespas en weet ik het. Nee, gewoon dat is precies de kern, dat verhaal. En verlegen ook, neemt hij het applaus in ontvangst. En ook, ik zit nu aan te denken, ik zal het er even bijpakken Ik heb die kleine mini-uitvoering van jouw boek. Oh ja, ja. Kleine dingen. Volgens mij staat daar ook een... Uh... De motto van Johnny van Door. Ja, nu. klopt. Ja, dat, is, dat, is. dat is zijn moeder. Hè? Zijn, <laughs> zijn moeder ja, ja. Maar dat, daar moet je ook in herkennen. Dus, kun jij het tijdje hoofd zeggen wat zijn moeder dan zegt? Het is iets van. Ja, het is het, niet letterlijk, maar het is: ik gebruik hem wel veel weet je, als grap. van. Uh, ze zitten in een heel. Het verhaal erachter is gewoon: ze, ze zitten in een huisje. Ergens in bakken weet ik waar ze zitten. Het is in een huisje en het regent gewoon uh, een week lang. En dan zegt ze: zijn moeder zegt dan op een gegeven moment: ga naar buiten. We hebben, we hebben ervoor betaald. Z zoiets. Ja. Dus, dus weet je, die. die Laten dus, we genieten, jongen. Laten we genieten, ja. We, we, we, hebben, er, we, we hebben ervoor betaald. Thuis, ik zei aan het begin, in, in, in jouw verhalen is je moeder ook nooit heel ver weg. Je moeder leeft nog. Hè? Ja, dat, is, dat verraste mij toen jij dat uh, zei. Nee, want het is okay, voortdurend. Ja. Kijk, je hebt over je vader een boek gemaakt. Omdat ja. die man een. Nou ja, dat heb je wel duidelijk gemaakt. Een uh, ja. dominante rol in je leven ja. speelde. Hield je nou van hem, denk je? Uh... Daar moet je te lang over nadenken. Al. Nee, ik, ik, ik denk. Ik, dat is natuurlijk het pijnlijke. Dat is ook het, het pijnlijke van dat boek. Dat ik erachter kom dat ik hem helemaal. Uh, niet. niet ken. Dat is ook het eerste hoofdstuk in het ja, boek. Precies. Van ik ken mijn vader uit. Uh, weet je wel. Uit, uit, uit, uit, mijn opa ken ik ook uit zes verhalen. En in vijf daarvoor komt het woord kut voor. Dat is, dat, ik bedoel, zo, zo is die familiegeschiedenis. Zo zit dat bij ons in de familie. Uh, uh, weet je, mijn, mijn vader is gewoon een heel leven lang. Ook weer bewijsbaar, want dit heb ik natuurlijk heel veel gevraagd. Mijn vader is gewoon een leven lang niet geïnteresseerd geweest in andere mensen. Vroeg, vroeg gewoon nooit, heeft een heel leven lang nooit iemand gevraagd... Uh, je vertelde me vorige keer dat je dat en dat ging doen. Hoe is nou. dat afgelopen? Niet. Dus ja, dit, ik, ik, ik kom er nu, ja, door dit boek ben ik er wel achter achterge, gekomen dat ik... je kan niet echt van houden van spreken. Maar je moeder, net als met Johnny van Doren, waar de moeder ook voortdurend toch ook ja. wel weer doorheen schreef... is de vader ook, maar zijn moeder zeker. Die moeder is bij jou ook altijd op de een of andere manier wel aanwezig. En daar bedoel ik niks psychoanalytisch mee, hoor. Nee, maar nee, zoals nee. bij de grensrechter, die nou, ja, nee, kleine ja. dingen... er staat ook een verhaal in dat ze, dat ze wel mooi over schrijven gesproken. Van, nou ja, een boek lezen. Je moeder las heel veel voor, hè? Ja, maar dat is wel dat is grappig dat jij dat zegt. Want dat is, dat, dat is wel een van de dingen die mij uh, toen ik ging publiceren... Dat is dan weer wel, weet je, zo'n zo zo tik van mijn moeder. Uh, toen, ik, uh, toen ik ging publiceren, stond zij dan gewoon toch wel weer, gewoon weer de hele tijd aan uh, iedereen te vertellen van... dat heeft hij uh, dat, dat, dat van mij. Dat komt van mij, ja. Dat, hef, dat heeft hij van mij. Dat is het is uh, dus toch, to, toch weer gewoon naar je toe trekken. Toch, toch, weet je, als, uh, als iemand even het licht pakt... dat het gewoon meteen weer een andere kant op draait. Dat is wel echt iets voor mijn moeder en mijn vader, weet je. Dat had mijn moeder ook wel. Ze, had het, uh... ze leeft nog. Hoe oud is ja, ze? Ja, ze leeft. Ja, ze, heeft, uh, uh, ze is nu 77 jaar. Ze zit, zit ook in een verzorgingstehuis. Alzheimer, net als mijn vader. Uh. Maar nog... nog ja, wel... Weet je wel, Ze is nog niet... Maar, het herkent, ze herkent ons nog... Maar bijvoorbeeld dit boek, bijvoorbeeld anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... zou ik haar dit boek hebben gegeven en dan zou ze het gelezen hebben... en dan zou ze het mooi hebben gevonden. Maar bijvoorbeeld het boek over mijn vader, dat, dat, dat komt al helemaal niet meer bij haar binnen. Dus weet, dat, ze dat, uh, weet zij dat, dat je dat gemaakt hebt of nee, dat is weg? Ze, ja, ze, ze weet dat ik het heb gemaakt, maar ze heeft, ik, ze heeft geen idee... Uh, een zeg maar nou beetje heel vaag. Zo van ook een boek over, een boek over Klaas, wat, wat, wat fijn of zo. Weet je? Want ik kan dat ook niet meer aan haar uitleggen. Dat is sowieso het hele verhaal. Hè? Dat ik gewoon, uh, ook bij dat boek, vooral dat boek over mijn vader... Dat is de, de kern daarvan is toch gewoon... Uh, het begint, het boek begint, uh, over mijn vader... dat ik daar uh, naast hem zit in het verzorgingshuis... En een enorme woede voel. Ja. In plaats van mededogen voel ik een enorme minachting... Ik ben echt kwaad op hem. En ik snapte dat echt niet toen. Zo van, van, hé, waar komt dat vandaan? En dat is toch gewoon uiteindelijk geweest... Doordat ik het boek heb geschreven, snap ik dat nu gewoon. Dat is van, je, je bent er net mee weggekomen. Ik kan je er niet meer... Ik ben gewoon te laat. Slappe hap, weet je wel. Ik heb het gewoon... Ik, ben, ik heb het te, te lang laten hangen. Ik heb... Uh, ik ben niet tot zo'n gesprek gekomen. Wat vrienden van mij was met hun vader hebben gehad. Dat je elkaar nog eens een keer... je zegt van, god, wat waren we nou? Ja, Hadden waar? we daar maar anders aangepakt. Hoe weet je dat nou? En... Ja, de Alzheimer vreet uit, uit weg. Ik kon gewoon niks meer... Uh, dat was, dat was en als je bij je moeder bent nu? Nou, dat is, dat is, het, dat is hetzelfde. Dat is, maar met mijn moeder heb ik wel iets meer... Met mijn moeder heb ik wel iets meer... Gewoon van dat soort gesprekken kunnen voeren. Van, de hmm. heb ik wel iets meer kunnen... Zij heeft iets bij. Weet je Zij heeft mij wel een paar keer duidelijk kunnen maken van uh, wat, wat, wat haar aan mij niet beviel. En ik heb het omgekeerd ook wel kunnen wat doen. Wat beviel haar niet aan jou? Nou, ik denk dat ik zeg maar ook wel... Ik had wel natuurlijk zeg maar een... Uh, ik weet niet of ze daar gelijk, in gelijk in heeft. Maar het, wat bij ons wel echt een, echt een ding tussen mijn moeder was. Dat, zij, zij, vond, uh, zij voelde zichzelf altijd uh, dom. Bij mij. Dus dat nam ze mij kwalijk. Dus ik, ik, dus, ik studeerde een leraaropleiding Nederlands en aardrijkskunde. Dus en ik was de hele dag onder mensen die, die, die opeens boeken. Lazen. Dat heb ik ook in het boek, in dat boek beschreven. En mijn moeder, dat was, dat, dat was wel een terugkomend verwijt van: jij, jij vindt ons maar. Uh, nou ja, je, kijkt, of, op je, je kijkt op ons neer. Ja. Ja. En deed je dat? Nou, ik kreeg laatst. Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen dat, of dat ik mezelf schaamde of zou dat. Uh, dat ik, ik, ik, heb bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld nooit uh, vrienden van de leraren waar ik mee studeerde, mee naar huis genomen. Nou ja, dat komt wel ergens vandaan natuurlijk. dat, uh, ja. dat, dat dacht ik toch van, oh Jezus, die moeten dan. Zitten ze weer in die kamer, en dan zit mijn vader weer met een of van de krankzinnig. Uh, Weet je, met een omgekeerde sinaasappelschil in zijn mond of zo. Uh, Aandacht te trekken. Lollig te doen, ja. Ja, dus dat... Ik denk dat ik zeg maar nog wel uh, hier en daar... wel een soort van arrogante Als je... zak ben geweest. Dus uh, ja. jij schrijft trouwens, hè, je schrijft ook heel veel. Zijn er wel eens dingen waar je niet over durft te schrijven? Uh, nee, dat is, nee, kan ik eigenlijk zo even niet bedenken. Nee, ik, het, het, het is ook wel, nou ja, ook wel als, als ik bij de wereld draait door zit of, of, uh, of columns die ik op nu.nl schrijf... dan uh, moest ik altijd door andere mensen wel een soort van, uh, van, jezus, niet, dat was leren Dat was wel echt gewoon steenhard dit. daar schrik ik dan altijd, daar schrik ik altijd wel oprecht van, van, oh ja, jeetje, van, uh, ik kom misschien wel hard binnen bij, uh, bij iemand anders, uh. maar ik, blijkbaar. Leer ik dat niet ook? Uh, het gebeurt wel veel minder nu, omdat ik... Fel, ik, ik, schrijf niet zulke, ik heb niet zo zin meer om knetterharde stukken te schrijven, maar ik kan er wel behoorlijk. Bijvoorbeeld, ik heb een paar weken geleden een stuk over Leon de Winter geschreven. Nou ja, weet je wel, dan... Pff, man, dan voel ik hem wel al komen in een paar weken. denk ik, oh nee, van dit, uh, dit gaat fout. Ja, dan, heb ik, uh, dan, dan, dan voel ik als ik hem schrijf, dat ik me dan uh, wel... Uh, moet ik hem wel een paar keer overlezen, anders gaat het mis. Ja. Ja. Is er nou een boek dus, dat, je, dat je nog graag zou willen maken? Want je zei straks, hè, voordat we begonnen, bijvoorbeeld over De Tranen van, van Kuift en Dolder. Ja, dat is het boek over ja. uh, de, misschien wel de beste voetballer die Nederland gekend heeft. Ja. Wat je helemaal bij elkaar gefabuleerd hebt. Ja. Wat, wat, wat echt gewoon. En het werd geloofd, hè? Ik, ben, ja. ik, werd, ik, ik werd uitgenodigd. Ja, er waren mensen die het, ja. dachten dat hij die, dat die, dat die, dat die echt bestaan had. Nou ja, ja ze wilden me interviewen bij Radio... bij Langs de Lijn wilden ze me interviewen ja. over mijn uh, werkwijze. Toen, toen heb ik door de telefoon gezegd... Van, ik ben in een kerf en vlak buiten het dorp gaan zitten... toen heb ik eerst het vertrouwen van de bevolking weten te winnen. Ja, dus is een Truman Capote-achtig ja. verhaal verzonnen. Maar dat... Uh, wat wilde, je, wat wilde je vragen? Nou, ja, maar het mooie is natuurlijk van het boek dat je het gevoel moet hebben gehad van: kijk, dit is wat ik met mijn verbe verbeelding eh, vermag. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt: oké, okay, dat, dat, dat, dat, dat ga ik nog eens wat vaker uitproberen ook. Nou, ik wil kijk wat ik nu heel graag wil, en dat ben ik ook aan het schrijven. Wat ik nu uh, wil is uh, de, de boeken die ik, tot nu, die ik nu heb geschreven, dus Tranen van Kuif en Dolde, die heb ik in één rush geschreven. Hmm. Ook in, in, in heel korte tijd. Dat is de, omdat ik dat prettig vind. Dus gewoon een, een hoofdstuk per dag. Het is niet om te pochen, maar het is gewoon omdat ik het. Weet je, sluit ik me op. Drie weken. Pang. Uh, het boek uh, Dijkshoorn, Kijk Kunst. Waar we, weet je wel. Uh, ja. Over die schilderijen. Nou, ik heb het net al uitgelegd hoe ik dat heb gemaakt. Is ook gewoon uh, anderhalve week. Uh, anderhalve, anderhalve week werk. Nooit ziek geweest. Uh, uh, denk ik drie, drie weken, een maand. En ik weet wel. Ik. Ik, ik snap wel, ik ben niet gek. Ik weet wel dat, uitgever, dat mijn uitgever helemaal gek wordt. Dat ik dat dan steeds zit te vertellen. Want je moet natuurlijk zeggen. Dat ik de eerste schema's. in 1977 al voorzichtig. Ja, nou, nee, maar ik, ik, ik hoef jou niets te vertellen ja. natuurlijk. Het is zo van dat, dat, het helpt. Het helpt als je zegt, volgens mij, als je, schrijf, als je echt als schrijver. Uh, dat worden gezien, dan moet je, je helpt het gewoon als je zegt van ja. Dat uh, ik heb, ik heb veertien versies en, uh, en zo. En, uh, maar ik voel nu, ik heb uh, ik, ik, ik heb nu, ik ben nu met een, uh, ik ben nu al heel voorzichtig uh, begonnen met, uh, met een nieuwe, met een roman. En daar wil ik toch eens een keertje gewoon echt, uh, wil toch eens een keer voelen hoe dat is om met een, met, met schema met een, om een schema van tevoren te schrijven, dus gewoon echt gedisciplineerd. Wel een echte dijksworden natuurlijk. Maar wel gedisciplineerd Gewoon eens een keertje uh, iets, iets componeren. En waarover? Wat ga je op het spel zetten? Kijk, bij je vader is dat, was dat bijvoorbeeld heel duidelijk. Hield ik nou van die man of niet? En dan genadeloos ook je, jezelf analyseren en erachter komen... dat het eigenlijk helemaal niet zo'n aardige man was. En Wat? deze nieuwe roman... Het is wel uiteraard weer iets waar ik al zeker 15, 20 jaar mee in de rond loop. Het, het, Waarom, maar je loopt toch eigenlijk heel lang, hoe snel je ook werkt, op alles te broeden. Nee, dat is zo. Ik heb dit niet verzonnen. Het is gewoon, het, het, net zoals al die andere, net die andere boeken, het, het, dient zich, het, het dient zich wel degelijk aan. En dan, hoef je, dan heb ik er blijkbaar zo lang op lopen broeden. Inderdaad, dat, ik, dat het er vrij makkelijk uitkomt. Nou, dit is, ik ga natuurlijk niet heel, dat hoort er ook zo, weer. Echte schrijvers zeggen dan al, zeggen, dan die, gaan, die gaan niet zeggen waar, ze, waar hun boek aan gaan Tipje tip van de sluier. volgens mij hoef je dat helemaal niet, je bent gewoon een schrijver. Ja, nou goed, maar... Nou, kom op, ik, vooruit, vertel waar het over gaat. Nou, ik, waar, ik, waar, ik, waar ik al heel lang, uh, al heel lang gefascineer, gefascineerd naar loer is, uh, vrouwen. Het Muzen. Ik weet niet of het een goed woord is, maar muse, het muusenschap. Vrouwen die zich opofferen voor de kunstenaar. Ja, en, maar, en dan niet alleen dat, dus niet zo plat, maar zeg maar, gewoon die, die bewondering. Uh, de die zanger van de Post. Shane, uh, Shane McGowan. Shane McGowan uh, wat ik een van de overgangsterzijde, terzijde, een van de grootste dichters van de laatste twee, drie eeuwen vinden, vind. Uh, maar nou, er is dus een vrouw, dus helemaal niet terzijde... er is dus een vrouw die dat ook vindt. En die zit in een documentaire over hem. En je ziet hem in een volkomen haveloze staat met een ondergepiste broek. Staat hij bij een heg met het tandeloze gebit. En je ruikt hem bijna. Zo. En die vrouw die staat volkomen verliefd. Staat ze op camera. Zegt ze van ja, het is ingewikkeld. Maar ja, hij heeft wel een uh, pair of brown eyes uh, geschreven. En ik zit bij hem in de kamer. Nou, dat heb je bij Xandra. Xandra van, van Herman Brood. Dat, ik las dat boek van Bart Chabot over uh, Brood. En dat kwam... Daar heb ik over na zitten te denken. Al die, ja, dat kwam bij mij zo belachelijk hard binnen. Uh, Zo'n ontzettende gevallen held voor mij. Omdat ik gewoon in dat boek las van... Ja, weet je, zo kan ik het ook. Ja. Uh, zeg maar gewoon... Uh, zo kan ik ook rock'n'rollen. De, altijd als het misgaat. Uh, met een ondergescheten luier. Bij Xandra in de straat staan roepen. Of je weer twee weetjes bij mag slapen. Ja. Dus dat. D, d, d, nou, d, d, d. En toen op een gegeven moment. Ik in de bibliotheek kreeg ik veel. Heb ik veel was mijn, ook een, een van mijn uh, dingen die ik deed. Was schrijvers. Dus ik moest de mensen verrassen. Dus ik nodigde leuke schrijvers uit. En toen kwam Vinkoog. Die kwam langs. Simon Vinkoog. Met uh, Edith zijn vrouw. Nou, daar heb ik ook een verhaal over geschreven. Het uh, dat, dat, dat werkte enorm op mijn zenuwen. Dat, de, de, de manier waarop zij hem aan het pemperen was toen. Van Simon is een beetje moe. Uh, Hebben jullie, uh, Simon heeft een beetje gevoelig gebit. Kunnen jullie dan uh, ja. kunnen jullie de melk uh, wat, wat, wat opwarmen? Uh, weet je wel, dat, dat soort dingen. En ik kreeg heel veel. Als er schrijvers waren, hadden ze altijd zo'n vrouw in, in, in, in, in een kielzog. Uh, mensen die. die, die uh, nou, die is dus, die, die dus tegelijkertijd een enorme status... ontleende aan het met een schrijver in de rond uh, reizen. Maar tegelijkertijd ook gewoon... Uh... Voelde je ook de bewondering, de bewondering voor het werk? En het, het, het, ja, daar wil, ik, eh, daar wil het, ik een boek over schrijven. Ook hoe het, nou ja, ik zit nu te denken: Kooi Vaandragen noemden we. Die, ja. die zoon van Kooi Vaandragen zat ook in ja. die documentaire. He, nou ja, die, van, precies. die zei van: Ja, jullie kunnen dat boek van mijn vader wel mooi vinden, maar de man zelf was een ongelofelijke klootzak. Ja. Nou ja, goed, en uiteindelijk, weet je, het, is het grappige. En nu zegt: ik, ik ben het ook nog maar aan het ontdekken, maar nu jij dit zo zegt, denk ik: God gaat. Gaat weer dus over mijn vader. Eigenlijk. Want eigenlijk wel dat... gaat ja. het over. Dus dat is toch. Het nou, doet me ook goed. Blijkbaar heb ik. Godzijdank een centraal thema. Nou, dus maar dat, dan, dan, dan is de vraag natuurlijk eigenlijk. Waar gaat, dat dan, waar gaat dat dan eigenlijk over? Dat is dan de vraag. Want... Nou, het gaat over. Ook de, het gaat uiteindelijk, denk ik. Een hele goede vraag. Het gaat over de. Ik denk dat ik dat wil schrijven. Dit ook weer over de muziek. Het gaat over de, de façade. Dus gewoon zeg maar. Uh, iedereen. Ik, ik ben een aantal mensen tegengekomen. die heel kwaad zijn. Mensen die mijn vader. Hebben gekend, ja, die vinden mij een volstrekte psychopaat. Ik hoorde laatst ook van mijn broer, die was iemand tegengekomen die zegt: Als ik hem tegenkom, de dus slaak ik hem slaak gewoon vol op zijn bek. Ja, want Klaas, dat is de mooiste man die ik ooit heb ontmoet. Maar zij weet je wel... en dat, hij staat de, tegen de façade. Te zij, hij kent, ja, hij kent ja. mijn vader natuurlijk niet. Nee. Ik ken mijn vader wel en uh, dit, weet je, en dat, dat, dat is eigenlijk met met bij het muzen. Als je muzen bent, dan. Uh, ja, dat is, dat, dat, dat, dat, dat, dan heb je dat ook, weet je wel? Mensen zien alleen maar de grote. Daar zal mijn boek waarschijnlijk daar zal mijn boek vooral over gaan, zeg maar de, de, de, de, de ellende en, en de, weet je wel, het drama en de lelijkheid van uh, weet je wel, zeg maar de, de, de, van beroemd zijn, zeg maar, met één of twee. Uh, met, met een best. Maar, maar, maar, maar toch ook gewoon, als je het daarover hebt. Want je, je betrekt je vader nu, nu bij. En het gaat ja. ook over. Nou ja, Vaandragen, die onmogelijke man was. Helemaal brood. Waarvan je zei, ja, dat was voor mij toch uiteindelijk een gevallen held. Ja. Het gaat dus ook over. Wat, wat zit er dan achter die facade? En dan gaat het toch uiteindelijk ook over. Maar wat hebben de dingen nou eigenlijk echt te betekenen? Dat is het dan ook. Nou ja, maar ook. Ja, dat. Maar ook vooral. Ook zeg maar. De, dat, dat, je, dat je er als mens. Dus als, als schrijver, dat je daarin gaat leunen. En dat deed mijn vader natuurlijk ook. Die ja. leunde erin. En, en, en je hebt dat gewoon bijna. Ik, ik ben echt een paar helden. Hunter S. Thompson, die, die, die ik echt graag las. Um, weet je wat, ik stapte in New York stapte met een biografie van hem, over, over hem in het vliegtuig. En ik was hem in Amsterdam was ik hem kwijt. Dat is dus iemand die zijn leven lang... die heeft gewoon uh, vijf goede verhalen geschreven... en die heeft daarna... zijn alleen maar mensen om hem heen bezig geweest... om hem in vliegtuigen ja. te krijgen. Uh, vrouwtjes om hem heen die de badkamer uh, in orde bracht als hij hem weer uit onder gekotst. Weet je, die treurnis, daar zal mijn boek... Uh, het boek dat ik nu wil gaan schrijven, gaat daarover. Heb je al een titel? Nee, geen titel. Nee. Volgend jaar af? Uh, de bedoeling is dat het uh, in februari 2014 uitkomt. Dus het moet in september klaar zijn, denk ik. Ja. Dank je, Nico Dijkshoren. Klaar gedaan. En af is al Dijkshoren Kijkt Kunst uitgegeven door Atlas Contact. Lees op de valreep nog even heel snel... Recept voor Spaanse aardappel bij een Vincent van Gogh... stilleven met aardappelen voor, als je wilt. En dan zeg ik, voordat je dat gedaan hebt... dat ik hier volgende week met Marian Huske en Harry Lensink praat... over hun boek over Bram Moscovits. Recept voor Spaanse aardappel. Koop een aardappel, bak hem, denk aan Spanje. En hier op deze zender gaat na acht uur max door met twee dingen.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 Tijdelijk krijgt u bij een Peugeot onderhoudsbeurt gratis de My Peugeot-kaart. Dit is Radio 1.